Gerrie, we gaan snel verder, want jij was vier maanden in Afrika, jij reisde daar rond. Jij at daar anders dan in Nederland, wat natuurlijk logisch is, je bent ook ergens anders, je past je aan aan de cuisine. En uh, jouw hele libido veranderde en de manier ja. waarop je seks wilde beleven ook. Ja nou, uh, zeker weken die mag ik had ik zeker wel ja, ik, uh, ik, ik, kijk, ik, ik zag er natuurlijk ook uh, andere mannen als hier. En, uh, uh, ja, Want je valt ik, uh, op mannen? Je valt op mannen, Ferry? Ik val uh, op mannen en op vrouwen. Oké, okay, biseksueel. Goed, je ja. zag daar andere mannen, andere vrouwen, stel ik me ook voor. Ja, zeker. En wat deed dat met je? Uh, weet ik niet, maar oh, oh, ik, ik, ik weet eigenlijk niet, maar ik, ik heb gewoon... Nou, ik wel, eigenlijk, daarom is het ook een vraag, kijk. Ja. Eigenlijk stel je nu de vraag aan mij, kijk. Ik... Nee, ik ben gewoon benieuwd. Voordat we uh, naar ja, alwetende ook. Erik gaan... wil ik me zo goed mogelijk een beeld kunnen schetsen... Van, uh, van hoe jij daar door Afrika hebt rondgereisd. Wat at je daar dan? Wat, wat, uh, wat zo anders was dat in, uh, dan in Nederland? Nou, wat, kijk, daar is het eten vers. Kijk, ik heb daar vooral ik heb daar, uh, zoveel mogelijk grote steden ontmeden en ik heb daar uh, um, ja, vooral vers eten gegeten. Dus zonder uh, uh, pesticiden, zonder uh, uh, ja, gewoon vers eten. En, en, en wat voor soort eten? Heb je veel kip gegeten of uh, juist veel groenten, veel vis? Veel. Uh, nou, vis, vis, weinig. Ja, kijk, als je een beetje langs de kust zit, dan uh, krijg je vaak wel wel vis, maar kijk in de binnenlanden, kijk zo'n vis die kunnen ze niet, ja, die, die, die... Ja. Maar waar ben je allemaal geweest dan? Dat vind ik dan wel even leuk. Noem eens een aantal landen waar je, waar je bent geweest. Nou, ik ben, ik ben eigenlijk, ik ben, uh, het is wel grappig, ik ben eigenlijk vanuit uh, Nederland. Ja. Um, ben ik eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk gestart. En toen? En, uh, ik heb ook uh, letterlijk bij mij thuis heb ik gewoon uh, uitgezwaaid En, en uh, toen, toen ben ik dus ook gewoon echt met de trein gegaan. En ik ben ook van... Uh, um, van uh, de, sorry, ik ga een domme vraag stellen hoor, maar met de trein naar Afrika? Nee, nee, nee, nee luister, ik heb er een... Nee, ho, ho. Nee. <laughs> <laughs> nou ja, ja, ja. Ja, ik ben met de trein naar Afrika okay, overhoog, Nee, Oké, okay, nee, <laughs> ja, je zegt de trein. Ik denk, nou, dat is dan misschien iets uh, voor mij... Nee, nee, ik ben met de trein... Uh, ik ben gewoon door heel Europa heen. Ja. Uh, ben ik naar beneden gegaan en ben ik... Uh, Overgestoken naar Afrika, naar Marokko. Mm -hmm. Hartstikke leuk. Daar in Marokko begonnen. En toen helemaal naar beneden doorgegaan? Of ben je een beetje in het noorden van Afrika gebleven? Wat heb je gedaan? Um, ik ben uh, boven in Marokko. Een, uh, een, uh, een vriend van mij die woont in Casablanca. Of in ieder geval zijn ouders die wonen in Casablanca. Dus daar ben ik in eerste instantie heen gegaan. Daar ben ik een paar weken gebleven. Ja. Um, daar heb ik ook. Uh, ja, een oom van hem die heeft daar een. Hé, uh, hey, maar uh, sorry, ik onderbreek je één teller. Want ondertussen zie ik Erik uh, ontzettend hard schrijven. Um, voor het hele reisverslag lezen we, lezen we graag even je blog. Maar ik wil gewoon een aantal landen horen waar je langs bent geweest. Want ja, is dat is allemaal van die informatie waar Erik dan magische dingen mee doet. Noem Marokko okay. dus. Libië. Libië. Um, ja, ik ben van Marokko. Libië. Um, ben ik ja boven heb je dan de Sahara? Daar heb ik uh, uh, die, die, daar zit je ook vanuit Marokko. daar kom je ook, loop je gewoon de Sahara eigenlijk in? Oké, okay. welke landen nog meer? Um, ik ben in, in uh, Nigeria ben ik geweest. Oké. Okay. En uh, dat, dat was het eigenlijk, maar ja, okay. goed, dat, dat zijn flinke landen dat kun je, ja. dat kun je lang vertoeven. Lekker rondvrijst. Oké, okay, Erik, jij zit ontzettend te pennen. Wat uh. ben je aan het opschrijven en wat kan je Ferry vertellen over zijn nieuw gevonden libido toen hij daar zo door Afrika heen ging? Nou, het gekke is dat libido is eigenlijk relatief gemakkelijk te verklaren. Er speelt een aantal zaken mee, zeker voeding. Maar bijvoorbeeld... In die strijken krijgt onze huid opeens heel veel zonlicht. Mm -hmm. okay. en, en in onze huid wordt een stofje geproduceerd. Dat noemen we met een mooi woord stikstofoxide. En dat zorgt mm. voor vaatverwijding. Dat geeft eigenlijk veel meer energie aan de hele circulatie van je lichaam. Nou, okay. Dat is al de eerste stap. Als je een betere of een langdurigere erectie wil hebben... is dat een ja, vereiste. Ja, nou, dat <laughs> komt al alleen al uit zonlicht voor. Nou, een ander heel belangrijk ding wat je aangegeven hebt... die voeding die was vers, Er zaten waarschijnlijk geen pesticides ja. in... en geen conserveringsmiddelen. Juist. Van pesticides weten we dat er wel zo'n 25 soorten zijn... die lijken bijna identiek op vrouwelijk hormoon. Oké. Okay. Ja, nou, is, jouw norm is Nederland. Dus jij meet eigenlijk je libido in Afrika af aan datgene wat van jouw gedachte was... Ah, kijk, juist, dit is juist, ja. normaal in Nederland. Maar nu verdwijnen de pesticiden. Je gaat naar een ander land. En wat gebeurt er dan? Omdat die pesticiden uit je voeding gaan... Dan zie je eigenlijk pas wat er gebeurt. Dan zie je pas wat er eigenlijk echt kan. Want je hebt altijd onder de norm geleefd. Maar omdat iedereen zo was, dacht je dat het normaal was. En die dus, dus ook onder, onder de norm gepresteerd. Eh, dat mag je zelf afwegen. Dat kan ik vanaf deze kant niet beoordelen. <laughs> maar in ieder geval is het zo dat pesticiden bij mannen een absoluut negatief effect hebben op het libido. Want dat verlaagt okay. namelijk je testosterongehalte en dat bepaalt hoeveel zin je wel of niet in seks hebt. Ja, juist. Ik krijg hier een soort ultra-openbaring. Verdie je zei eerder in het gesprek um, dat je niet alleen meer zin had in seks, maar dat je ook andere soort seks had. Ja, juist. Wat voor soort seks had je dan? En daar mag je best. Nou, met mannen. Dat is, was dat nieuw? Ja, dat was uh, eigenlijk helemaal nieuw, ja. En dat had je in Nederland dus niet? Nee. Maar nee. wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Was je in Nederland, naar je eigen weten en naar eigen zeggen, heteroseksueel? En kwam, ja, ja. En, en je kan. En in kwam... Afrika ook nog, in Afrika ook nog. Nee, in Afrika was je bi. Ja, ja, maar... Uh... Toch, dat zeg je toch? Ik herhaal eigenlijk ja, gewoon met jou zo. Ja, ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben toen ik teruggekomen uh, ben, heb ik ook eigenlijk dat helemaal van me afgezet. Dus jij bent, ik, en ik vind het eigenlijk fantastisch wel, jij bent eigenlijk gewoon alleen wie in Afrika. Nou, nou, nee, nee, dat is nee. Nee, dat ja, ja, ja, tot nu toe wel, ja. Erik? Nou, het is eigenlijk zo dat je seksuele geaardheid is echt hartstikke bepaald zelfs voordat je geboren bent. Dus dat gebeurt tijdens de zwangerschap. Dat staat vast. Of dat tot... Mijn, mijn moeder is wel zwanger geweest. Ja, gelukkig. Ja, als was je er niet. Maar als nee, jij dat geboren dat bent, ik... ja? dan is al aanwezig... het feit of dat jij heteroseksueel, homoseksueel wordt... of iets wat ertussenin zit. Dat is, jij is dat zeker? Ja, dat nee, mag het zeggen. Ja. Nee, hij zegt, is dat zeker? Vraag. Nee, dat is, is dat zeker? 100 zeker. Dat wordt okay. bepaald tijdens een zwangerschap. Dat is, is gewoon hartstikke dichtgetimmerd. Daar is geen discussie over. Dus je kunt niet bedenken. Goh, eigenlijk is het wel in de mode om homo te worden dat ik dat eens ga doen. Dat is onmogelijk. Nee. Het zat er, met andere woorden, het zat er altijd al. Maar waarom komt het dan uh, tot uiting ja, in Afrika? Ja. Omdat ja. je dan in een andere omgeving hebt. Met minder remmingen. Waardoor okay. je niet zegt: van ja, weet je, iedereen verwacht dat ik hetero ben. Dus ik moet ja, een heteroseksueel juist. patroon voldoen. Daar kan die voeding weer in meespelen. Dat je gewoon losser en makkelijker bent. En misschien is het ook wel zo dat omdat jouw libido omhoog ging... dat je gewoon meer zin had in seks. En daardoor dacht van ja, weet je... eigenlijk, ja, misschien zijn voor jou die mannen ook daar erg aantrekkelijk. Dus en, de, die drempel je die heeft... Genomen. Omdat nou je... ja? dat, dat, dat, dat vond ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind de mannen eigenlijk min, min, ja, nou, minder aantrekkelijk. Ja. Ik vond dat ook heel, heel, erg, uh, heel erg raar. Want uh, wat ik dan meemaakte was gewoon... Totaal anders. En denk ik denk niet zozeer dat de voeding eraan uh, aanwezig is, maar meer uh, dat je remmingen uh, weg zijn, want je, je, je bent daar, niemand kent je, niemand praat over je. Die sociale Kijk, druk toch... was daar niet. Maar dan ja, moet je... juist. Hier, hier heb ik al gehouden dat ze van de club uit, dat ze meteen zeggen van... Uh, hè, ja, ja, dan goed, kan als je, je dus meteen, in Afrika vaststelt dat de mannen daar naar jouw smaak... misschien wat minder aantrekkelijk zijn dan in Nederland... Dat vind ik ook heel verwarrend hoor, als je dat zegt. Dan is het in ieder geval zo dat je geweten hebt... want een man die heteroseksueel is... vindt meestal andere mannen niet zo erg aantrekkelijk. Dus dan moet je wel latent geweten hebben... dat je toch ook wel een gevoel hebt voor mannen. Alleen, ja, dat is dan in Afrika meer, naar, meer geuit. Daar was letterlijk en figuurlijk de ruimte... Ja. Om, uh, om die kant van jezelf te ontdekken. Ik vind het echt zo'n bijzonder verhaal. Ferry, wat, uh, wat staat er nou in 2012 op stapel? Ga je terug naar Afrika om, uh, om, nou ja, uh, om, om verder te kijken wat dit nou nee, is bij nee, jou? Nee, nee, Ik heb bij uh, in Afrika op een gegeven moment was ik in Libië. en op een, heb ik, ja, ik heb daar, op, op een gegeven moment had ik een punt dat ik dacht van nee, uh, ik ga weg hier, want ik had, ik had daar op een gegeven moment uh, had ik daar, uh, een beetje werk. Ik werkte daar in een bar en dat deed ik uh, een beetje. Uh, ja, maar dat deed ik uh, een beetje het onderhoud aan het, uh, aan het hele geheel. En de tuin een beetje bijhouden en dat soort dingen allemaal. Oké, okay, dus je had en... daar ook wel wat baantjes, maar je bent weggegaan omdat er te veel verleiding was? Nee nee nee, nee, nee, nee. Gewoon omdat ik het helemaal gehad had met het hele Afrika. Uh, Oké, okay, je had het gehad. Maar ik ben okay. heel, heel erg onderontwikkeld. Het was ook niet de beste tijd om Libië te zijn natuurlijk. Nee, het was wel nee, bijzonder. Nee, omdat... ook, ook, ook niet eens. Nee, Oké, okay. maar ja, even, ja, even ja, kort. Ja, Ferry. Ferry, ga je terug in 2012? Jij zegt nee. Waarom nee. dan niet? Als je daar zoiets bijzonders hebt beleefd... door het eten, door de zon... ben je eigenlijk de meest vrije versie van jezelf? Nou, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik, het leek meer alsof ik in een soort, soort uh, smerige trance was. Ik, ik, ik, ik, ik voel het niet... Nee, nee, ik... ik, ik ik voel mezelf een beetje vies zelfs. Dus het goede voornemen is om in 2012 gewoon niet naar Afrika te gaan, lekker in Nederland blijven. Ferry, ontzettend bedankt dat je ons belde. Um, ik vind het echt een fantastisch verhaal. Nou, ik, uh, ik ga <lacht> wel een plaat voor je draaien. Okay. Van die Angelo. Je ja, nou, heet eigenlijk heet ik Hans. En, oh, ja, nou, Hans. Hans, ik, ik, draai toch, voor jou, zeggen, toch. ik draai voor jou brown sugar van Di Angelo gaat over, gaat over glimmende bruine mannen. Deze is voor jou Hans. Romoso lekker. That's why my eyes are a shade, blood burgundy The way that we kiss isn't like any other way That I be kissing when I'm kissing What I'm missing, won't you listen? Brown sugar, babe I guess high up your love I don't know how to behave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 een show vannacht, een hele leuke show... Uh, die eigenlijk over twee verschillende dingen gaat, realiseer ik me net. Want we hebben het over frisse moed, met frisse moed 2012 in. Hoe alles uit je liefdes en je seksleven te halen in 2012. En wat heeft voeding en gezondheid daarmee te maken? Maar omdat we zo een database aan kennis in de studio hebben... Erik, ik heb het over jou. Uh, krijgen we dus ook heel veel vragen binnen uh, die echt gaan over... Uh, Eten en seks. En dat, eigenlijk hebben we die twee shows lopen een beetje door elkaar. Maar ik vind het wel gezellig. Ik vind het wel gezellig. We hebben nog meer belles klaarstaan. met interessante vragen voor jou, Erik. Dat allemaal straks. Maar even terug naar de basis van deze avond. Namelijk, hoe gaan we dat 2012 in? Nou, onze nieuwe talenten van BNN University, ons opleidingstraject, die, uh, zijn al hun eerste drempel overgegaan. en ja, delen ja. openhartig op de radio. met jou, met mij, met jou. Lekker luisterend op de bank. Misschien zit je in de auto, misschien luister je via je telefoon... terwijl je onderweg bent naar een goed feestje. Nou, je gaat dus nu horen wat onze universiteers allemaal gaan doen op het gebied van seks in 2012. Als het nou super lekkere mannen zijn maar, maar met ja, luister, mannen, kijk, niet met een Sorry, maar ik zo. heb nu ja ik heb nu geen relatie dus zonder relatie zou ik misschien ook nog wel nee ik het moeilijk je, je bent sinds drie jaar vrijgezel. gezel maar je, het dus. moet. je moet echt <laughs> maar twee mannen nooit een man en een, een vrouw nou nee, ja, ja, ik weet het niet. Als ik een vriend heb, dan zou ik denken, ik zou niet willen dat mijn vriend met een ander, andere chick doet. Ja, dus, ja maar je bent niet vrijgesteld, daar ben ik geen fuck uit. Nee, ja. Dus, maar, maar zie je zelf in een trio zeg maar al, uh, hoe heet dat, tower bridge, dat je eens... Van... <laughs> ja. Nee, nee, echt niet. Nee, het okay. idee vind ik heel, heel gek. Maar wat wil jij dan? eigenlijk? Jij vertelde de vraag, wat vind je zelf? Ja, nee... Ik, ik heb niet zoveel video's. Niet? Nee. nee. Maar wie zou, het, wacht even, wie zou het kunnen handelen om, zeg maar, als je een partner hebt, dan met nog iemand erbij? Nee. nee ik echt niet. niet. Nee. En waarom niet? Omdat ik echt te egoïstisch ben. Ja. Zoveel ja, hij <laughs> of Of zij. Ik zou, dat ook zou het ook echt niet kunnen handelen als ik in een relatie ben dat mijn vriend het met iemand anders doet. En dan denk ik. Maar wat zou dan wel kunnen in 2012? Nou, even een goed voornemen als op het seksueel gebied. Toch? Even een in. Ja. Spannend idee. Seks op een uh, hele bizarre plek, maar. Zoals? Voor... Wat, wat is de gekste plek voor die je tot nu toe hebt gehad? Ik heb het ooit uh, in de kroeg van mijn tante op een biljarttafel gedaan. <laughs> <praat. laughs> oh, die uh... is wel badass. Oké. serieus. Okay. <laughs> dus. okay. maar wat, maar wat, wat gaat, gaat daar niet... overheen? Ja, ja, wat kan nog leuker dan? Wat is je plan? Um... Plan van aanpak. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb niet echt een plan van aanpak. Uh, we gaan gewoon kijken wat er rondloopt en uh, kijken wat er... Uh, ik zie Dennis heel schattig kijken. kijken. Dennis nee, is wel niet aan, aan een Niels-hok uh, of zoiets, maar... Oh, die... oh, ja, ja, oh ja. Ja. ja, we zijn in een uh, opnamestudio. <laughs> ja. ja. Maar Dennis, jij zelf? Uh, een relatie langer dan zes maanden. Oh, ja, dat is ook wel een goed schrijven Nou, Niet zozeer seksueel, maar dat is wel... ja um... Even denken hoor. Ja, maar als in een relatie zitten, wat zou ik op seksueel gebied? Ja. In twaalf maanden inderdaad. tijd? Ja, want nog jij bent natuurlijk al nu in een relatie, inderdaad. Ja, een beetje al drie jaar. En ja. ik heb ja plekjes, ja, waar, wat kan ik gewoon voor de plek voor jou dan of zo? Uh, ik denk in een museum. Mm. Ja, serieus. Hebben we nee. dat wel eens gedaan? Ja, in, in, het in, in Finland. Finland. Ja. In, oh, in Finland. Welk... Oh, in Finland. In in even serieus. Ja, dat was echt heel grappig. Dat was heel leuk, ja. hè? He? Dat was allemaal van die moderne shit, weet je wel. Huh? Van, waar huh? wij, Doe, waar, we, waar ja, doen we dat? je waar doen we, we, we dat? Ja, Supervet. Je hebt zeg maar allemaal van die camera's staan, dan heb je toilet. En dan ga je dan fucking snel die toilet in. <laughs> staat je partner <laughs> om de hoek. Even okay. wachten, heel even wachten wel. En dan laat de deur gewoon open van... <hup> <hup> en dan komt hij er ook bij bijna hè? Oh Erik, als je dit toch hoort, wat ruikt er dan toch naar tienerzieltjes? Hè? Ja, maar, oh. oh, die goede oude tijd dat je aan het begin van je leven staat. Begin van je carrière. Begin van heel veel goede seks aan het begin van het jaar. De voornemens van onze BNN University Tears. Ik wil ze ook van jou horen. Wat zijn nou jouw goede voornemens? Wat ga je, waarmee ga je experimenteren in 2012? Op het gebied van liefde en seks ga je experimenteren met... Gezondheid, ga je sporten en ga je zorgen dat je zo'n goed uithoudingsvermogen krijgt... dat je ook uh, tussen de lakens in één keer een topsporter bent. Wat ga je allemaal doen in 2012? 08011210801121. Je kan ook sms'en. Ik krijg ook allerlei sms'jes binnen, hoor. Ik ga straks even het een en ander voorlezen. Maar ik wil ook graag jouw sms met je goede voornemens. Stuur die daar 9090. Uh, Tik het woordje lust in, een spatie En dan die prachtige voornemens... Erik, ik zit even te kijken. Waar, ja, wij kunnen het eigenlijk overhandig over hebben. We hebben nog een uh, ontzettend interessante bellen. Maar zijn er nou dingen waar jij ook nog even... of je zegt, dat moet even gezegd zijn? Of wil je gewoon die beller even afwachten? Uh, het mag alle twee, maar uh, ja, het leuk is dit gesprek van net weer te horen... van uh, de een zou wel een trio durven, de ander niet. Maar dan vooral als je niet in een relatie was. En dan zie je weer dat dat, inderdaad, dat egoïstisch een beetje naar voren zou kunnen komen. Maar het is ook interessant om vast te stellen... Uh, hoe dat nou eigenlijk zit met... Hè, als het dus een trio van verschillende uh, geaardheden zit... hoe dat eigenlijk zit. Want een vrouw kan heel opgewonden raken... zelfs als ze heteroseksueel is van een andere vrouw. Mm -hmm. Maar een man kan dat niet als die heteroseksueel is. Is dat echt zo? Want ja, ik heb een soort is... theorie... en niemand is het met mij eens overigens... maar het is toch een beetje mijn theorie... dat iedereen toch op een bepaalde schaal... wel iets van biseksualiteit in zich heeft... Er zijn echt mensen die nu thuis zitten te luisteren. Of inderdaad, die denken: nou, die, die Sarijder, die moet als ze 2012 voornemen. Nemen dat, ze, dat ze aan de medicatie moet. Want wat, wat raar gaat ze. Maar iedereen is toch een beetje biseksueel wel. Een beetje. Vrouwen sowieso meer dan mannen. En er is inderdaad, je zou kunnen zeggen: er is een soort schaal van 0 tot 10. Maar er zijn natuurlijk. Eh, het bestaat absoluut. Hè? Kijk, bij mannen, dat vind ik dan wel heel erg apart. De vorige spreker had het al over... Ja, ik was daar ongeremd, dus ik kon er allemaal... Uh, Experimenteren met mannen. ...dingen doen waar ik nou de hand misschien weer spijt van had. Of dacht van, poppo, had ik dat nou allemaal wel gewild? Mm -hmm. Maar kijk, we komen dat hier natuurlijk ook tegen... ...van die keurige mannetjes die getrouwd zijn... ...en vervolgens op een of andere enge parkeerplaats... ...met een vreemde kerel wat gaan doen... En denk ik, ja, dat doe je dan zo heel erg geheim met alle risico's van die. Want je brengt de ellende wel mee naar huis. Als er ellende is, breng je die mee naar de ellende van liegen, dan... bedroog, vreemdgaan. Ja, kan natuurlijk ook nog... Uh, ja, maar... noem het maar op, dat soort zaken. Het zijn allemaal toch wel hoge risico's. Dan kun je er maar beter open over zijn. Precies, dat is mijn voornemen. Hè. Ja. Zo open mogelijk 2012 ingaan. Maar jij zegt, vrouwen zijn sowieso meer biseksueel aangelegd dan mannen. Hoe kan dat dan? Dat weten we eigenlijk nog niet precies, maar het is in ieder geval wel onderzocht. Wat we wel weten is in ieder geval dat je echte voorkeur wordt bepaald tijdens de zwangerschap. Dus het gekke dat je dat nu weer hoort met de verkiezingen in Amerika, dat een of andere republikein gesteund wordt door een dominee die vindt nog steeds dat homoseksuelen de doodstraf moeten krijgen. Nou, dat komt in Afrika ook nog in allerhand gekke landen voor. Absoluut, ja. Ja, het, het, het klinkt nu even heel cru, zoals ik het nu zeg, maar. Daar heeft het kind helemaal niets mee te maken. Het enige wat het kind kan bepalen is dat het leven lang liegt en gewoon zegt, weet je, ik doe maar gewoon alsof ik heteroseksueel ben. Maar je, je kunt dat niet weer worden of zo. Je bent het een of het ander of een tussenvorm ertussen. En dan kun je nog kiezen, ja, weet je, ik vind die man wel knap... maar ik, ga, ik hou me toch aan een vrouw of andersom, wat je doet. Maar het is wel bepaald en je hebt dat niet, je hebt dat niet voor het uitzoeken. Nee. Nu hebben we een beller die hier straks een vraag over heeft. Dus uh, we kijken of we haar straks uh, aan de lijn kunnen krijgen. Jij komt op mij over, Erik, als een, als een, als een hele aantrekkelijke alfaman. Zo heel recht voor zijn raap, duidelijk. Vrouwen houden daarvan, alfamannen. Heb jij ooit ergens in je leven gedacht... zou ik het met mannen kunnen doen? Heb je het ooit gedacht? Nou, wacht even, ik heb een vriend. Oh nee, ben jij... Oh, dat wist ik al niet... Nou. Even, niet. even over, even over. Ik, ik zag helemaal een soort gezin bij jou. Heb ik helemaal, mijn Gaydar is meestal best wel goed, maar heb ik helemaal uh, even. Ook oh, ik zat er helemaal naast. Je ziet het maar weer. Heb je dan ooit het gevoel gehad dat je dacht: misschien ben ik wel hetero? Misschien zou ik het met een vrouw kunnen doen. Ja, je kunt, je kunt wel bedenken hoe dat in die wereld zou zijn, of om, om, om te proberen dat te leven. Maar dan hou je jezelf voor de gek. Ja. Ja, dus je hebt er wel eens over nagedacht, maar nooit echt. Uh... Nou, wat heel lang geduurd is, is, want dat is ook een van de redenen waarom ik dat allemaal heel erg interessant vind natuurlijk, is waarom is het nu zo? Ja. Waarom hè, kun je er dan van kiezen? En, hè, want vroeger heb ik ook wel vriendinnetjes gehad, maar waarschijnlijk omdat ik eigenlijk nog niet wist wat homoseksualiteit uit die tijd hè, Want ik ben alweer van even geleden. <laughs> dus, hè, man, je ziet, er, ik ben hartstikke jong, man. Ja, en ik voel ik ook, man. Biologisch ja. hartstikke jong, maar daar zit je dan toch mee? Veel mensen denken, ja, weet je, het maakt mij ook verder niet meer uit, want laat ik maar gewoon niet meer tegen mezelf liegen, want erger kan het niet, dan tegen jezelf liegen ja. en gewoon zijn wie je bent. Ja. fantastisch. We gaan straks uh, bellen met een dame die een vraag heeft over nou precies dit onderwerp. Um, maar eerst de E-team. Denk dan draai ik toch gewoon niet van de E-team. Nee, dat is. Uh, de, ik draai Ed Sharon de E-team.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 Ik vind het heerlijk om terug bij je te zijn. Ik was op vakantie en ik heb ontzettend genoten hoor, in Zuid-Afrika. Maar ik heb je wel gemist. En ook al heb ik me aan het begin van de show schaamteloos verslapen. Ik vind het heerlijk dat ik hier weer mag zitten op de zaterdagnacht... om met jou te praten over liefde en over seks. Ik vind het echt heerlijk om weer terug te zijn. Super fijn. Um, Clara, goeienacht. Goeienavond. Clara, wat leuk dat je belt al eerst. Gelukkig jaar nog. Dat ja, moet ik eigenlijk, moet ik eigenlijk lees, nog zeggen. Jij bent goed begonnen. ja, <laughs> Goed fout eigenlijk, hè? <laughs> nee, ik was niet bij mijn eigen show. Nee, je gaat je eigen natuur achterna. Mijn eigen natuur ga ik achterna? Ja, toch? Hoe bedoel je? Nou, je had zin om te slapen. Je ging ja. slapen... En... Ja, ja, ja, ja, de, ja de natuur overviel me. Mijn lichaam was moe. Precies. En toen zeiden mijn oogleden, nou weet je wat, we sluiten ons even. En, en boeien dat je daardoor in vreselijke stress. <laughs> Zo is later, dat. We... Alles is goed gekomen. Het is allemaal goed gekomen. Um, Clara, ik heb, uh, heb uh, Erik, ik noem hem database Erik, want wat weet die man veel. Ja. Uh, uh, die zit hier klaar voor jou. Want jij hebt een hele bijzondere vraag. En die gaat over je zoon. Vertel. Nou, eigenlijk over. Mijn twee kinderen. Ik heb een tweeling gekregen... 30 jaar geleden. En dat was een cadeautje. Zo'n feestje. En ze waren nummertje drie en vier. En nou... Ja. Nummertje drie en vier. Dus je had al twee kinderen. Ja. Een tweeling, jongen en een meisje, en toch? Een jongen en een meisje. Oké. Okay. Ja. En ze hielden volgens mij verschrikkelijk veel van elkaar. En het jongetje huilde... In eerste instantie heel erg veel. En het meisje deed dan gelijk van het eerste moment haar duim in zijn mondje. Oh, wat schattig. Ja, dat was het ook. <laughs> maar het jongetje is homofiel en het meisje is gewoon hetero. Oké, okay, je, uh, je zoon is homo en ja. je, je dochter die is hetero. En jouw vraag ja. aan Erik is... Waar kan het mee te maken hebben? Kan het mee te maken hebben met voeding? Kan het maken zitten hebben met... Mijn wens en niet mijn partners wens. Uh, Hoe bedoel je dat? mijn wens, Niet mijn partners wens? Wat bedoel nou, je? ik had zoiets van, ach, nog één kindje. En toen kregen ze zoiets van, zeg maar, één, dan krijg je er twee. Ja, ja, dus jouw jou, jou, jou man destijds, die, die was er minder blij mee. Ja. Hm. En jij denkt misschien en dat dat soort wel, dingen... Hoor. Uiteindelijk, uiteindelijk is hij bijgedraaid, maar in het begin was het... Ja, ja, ja. Uh, maar jij, jij vraagt je af of al dit soort omstandigheden... hebben ja. bijgedragen aan de ontwikkeling van... Uh, Precies. Erik, wat een mooie vraag. Me? Ja, ja, ik me. Ja, ik begrijp. En jij mij ook. Omdat jij ja. begrijpt ook dat ik even in slaap viel. Voordat, ja. Dat is heel begon. Erik, het, ik vind het een prachtige vraag van Clara. Ja, het is ook een prachtig voorbeeld... omdat het een jongen en een meisje is. Dus ja. één, één geboorte en de een is homoseksueel en de andere niet. Ja. Um, het, het bepalen daarvan heeft een stukje genetische component. Laten we ja. zeggen, dat is de potentiële uh, aanleg. Het kunnen worden van, dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Ja. En dan is het, de potentie is aanwezig. En nu is de vraag: activeer je dat proces ja of nee? En dat activeren van het proces gebeurt ergens tussen de tweede, derde en de, laten we zeggen, vijfde, zesde maand, ergens in het midden. Ja. En hoe dat nou komt, dat heeft te maken met de hormonale balans van de moeder. En die hormonale balans die hangt weer van veel dingen af. Van de lifestyle, van de voeding. Maar ook van hoe bijvoorbeeld in die tijd haar stressfactoren om haar heen waren. Dat kan de relatie zijn, maar dat kan nog heel iets anders zijn. Ik, ik geef maar een voorbeeld, ik ben van 1961. En die tijd dat mijn moeder van mij zwanger was, was het eigenlijk de, de beroemde varkensbaar ellende. En gaan we nou wel of niet de derde wereldoorlog in? Nou, Dat ja. is een, een vreselijk duidelijk voorval, omdat mijn moeder is geboren in de oorlog... en mijn vader nog net iets daarvoor. Dus ik kan me voorstellen dat bij haar dat zoveel stress opgeworpen heeft... dat door een, daardoor is haar hormonale balans van slag geraken. En dan kan dat die invloed hebben. Dus het gen moest er wel zijn. Maar wacht even, welke invloed heeft dat dan? Ik zit met open mond naar je te luisteren. Jouw moeder heeft tijdens jouw zwangerschap... Uh... Nodige mate van stress meegemaakt. En welke invloed heeft dat? Dan verandert je hormonale balans. Dus dan kan je in een soort self-defense system komen... waardoor je misschien wat meer gaat reageren op iets. Je, hebt altijd, je weet, bij stress heb je een soort freeze-fight-flight mogelijkheid, een van die drie dingen. Je, en, je bevriest eerst, dan uh, ga je vechten en uiteindelijk... Uh, of niet, het maakt een keuze. Je kijkt om je heen, wat kan ik hier tegen doen? En als je nou in de stress raakt, als je als, als moeder opgroeit... in mijn geval, mijn moeder, in de oorlog... met schaarste, met, met heel veel stress in Amsterdam-drukte... die ervaring neem je mee. En, maar die, en stress... die projecteer je dan ja. op dat kind. En, en omdat, kijk, alles wat we zijn is biochemie. Wij praten met elkaar en terwijl we dingen nadenken... schieten de neuronen en de biochemische stoffies door ons hoofd... om tot woorden te kunnen komen. Mm -hmm. nou, dit zie je altijd. Dus A, het gen moet ervoor zijn, want anders gebeurt het niet. En als het gen er is, hoeft het niet te gebeuren... tenzij, dat is dan een mooi woord om even te introduceren... de epigenetische factoren de mogelijkheid bieden. Je hebt ik het wel. En epigenetica is je omgeving. En als Clara bijvoorbeeld gedurende in die zwangerschap misschien door whatever reden niet de meest optimale situatie gehad heeft... Nou, en je zou bijna zeggen wie heeft dat wel tegenwoordig... Mm -hmm. we praten hier over 1982... Daar is toch een bepaalde mate van stress geweest... bij de een meer, bij de ander minder... dan is de kans gewoon wat groter dat het ontstaat. Het heeft te maken met een stukje ontwikkeling van een deel in de hersenen. Dat hele prachtige apparaatje, dat heet de amygdala. En die wordt dan net even wat kleiner. heeft ook voordelen. Want vaak hebben homoseksuele mannen, eh, maken ze meer gebruik van beide hersenhelften. Is dat bewezen, ja? Is ja, dat uh... ja, het is echt een feit. Clara, ja. even, want ik zit allemaal vragen te stellen, maar jij moet natuurlijk de vragen stellen. Maar ik ben zo gefascineerd door wat ik hoor. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik weet dat toen de tweeling geboren werd, uh, was het kindje daarvoor nog net geen één jaar. En die vond het, denk ik, verschrikkelijk dat ze kwamen. En die besloot verschrikkelijk ziek te worden. In ieder geval drinken te weigeren. Ja, wacht en... even. Ja, jij kreeg een tweeling. En je had daarvoor ook een klein kind. Ja. Daar zit maar een jaar tussen. Ja. En jouw, jouw oudste kindje, of jouw tweede kind eigenlijk moet ik zeggen, ja. werd ontzettend ziek. Ja. Toen jouw tweeling geboren werd. Ja, geen... die wilde niet meer drinken. Die was niet meer de jongste. Die was niet meer de Benjamin. en uh, Die werd opgenomen. En, uh, dus ik vloog tussen uh, voedingen en ziekenhuis. En voedingen en ziekenhuis. En voedingen en ziekenhuis. Heen en weer. En ik probeerde bij het kindje wat in het ziekenhuis lag... alles te geven wat ik had. En als ik thuis kwam... Uh, die twee weer al te geven wat ik het nog over had. Mm. En toen, waren de, toen was de tweeling al geboren. Ja. Is die ontwikkeling dan nog gaande, Erik? Nee, nee dan, dan, dan, dan is het al zo. Hm. Dus dan echt is op het moment van de geboorte is het bepaald. Dan is het toch weer een verhaal van... Ja, hoe leven, hoe groeien we op, past het in de omgeving... Eh, laten we het toe of niet... He, ik ben jarenlang beroepsmilitair geweest. Dat was in die tijd niet een praktische combinatie. Dus nee. Homoseksualiteit oh, altijd... ja, ja, en beroepsmilitair. Ja, nu is het geen probleem, althans niet in Nederland. He, maar toen was dat gewoon niet handig. Dus had ik ook zoiets van: weet je, ik heb het er gewoon niet over. Of ik bedenk dat iets. Of ik had opeens een vriendin die ver weg woonde of zoiets. Ja, ja, ja, weet ja. je, dan, dan had je een leuk smoesje eromheen. Maar ja, eigenlijk hield ik maar één persoon voor de gek. Dat was ik zelf. Ja. Ja. Dus het is, ik begrijp die stresssituatie, maar waarschijnlijk is die stresssituatie ook al tijdens de zwangerschap geweest. In meer of mindere mate. Maar zijn er ook is het um, kan dat gen alleen maar tot ontwikkeling komen als er stress is? Of komt dat gen ook wel eens, dat gen wat de homoseksualiteit bepaalt, komt dat ook uh, te, tot ontwikkeling als er helemaal geen sprake is van stress bij de moeder? voor zover is, we weten eigenlijk niet, want het gaat erom dat de hormonale balans van de moeder anders is dan normaal. En met en dat normaal is moet het behoorlijk anders zijn. Dat is niet van ik heb een keer ruzie gehad. Dan praat je toch over een situatie die terug blijft komen over een langere termijn. Dus het heeft andere effecten gehad en dat is ook weer die epigenetica op die twee kids thuis en die andere in het ziekenhuis. En dat is zeker een feit. Je ziet er komen twee kinderen bij in het gedrag van het dan nog andere kind verandert. Dat is, dat is een aanpassing, want ja, die voelt zich opeens anders. Maar het, de zoon, die in 1982 geboren is, was bijgeboorte in principe al homoseksueel, zonder dat hij dat überhaupt wist. Tuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat, dat ontdekt hij dan ooit ergens in een keer de puberteit of zo? Of misschien later. Veel, precies. Clara, ja. kan je iets met dit antwoord? Ik, ik echt, ja, wat ik aan ja, ik denk het wel. Ik, uh, we hadden al twee kinderen. En uh, toen er dan zo'n, uh, hoe noem je dat, scan of uh, weet ik veel, gemaakt werd en het bleek er de twee te zijn. Toen heb ik mijn man voor het eerst heel erg horen vloeken. Mm. Mm. En uh, ja, het was zoiets van, oké, okay, oké, okay, je bent zwanger, het is goed en nou ja. Maar, maar wat voor effect had dat op jou? Wat voor effect zo'n man die in de stress schiet... omdat er eigenlijk geen kinderen meer... toen waren het in één keer nog twee. Wat voor nou, effect ik had dat ik op jou? Zoiets van, ik kan me dat voorstellen. Uh, met een man die zo verantwoordelijk is... en zoveel wil doen... en dat het hem even te veel werd. Maar wat voor effect had het op jou, Clara? Ik snap het ook wel van die man nu. Ja, maar... weet je, ik kon het niet minder maken... Het was zo, het was. Ja. Kreeg, had je er stress van? Kregen je er stress van? Nou, in mijn herinnering niet. Ik was doodgelukkig. Hm. Of ontzettend gelukkig. Okay. Dat is een beter worden. Ja, dat is inderdaad ja, beter. Klara, ja. ik vind het echt ontzettend fijn dat je ons belde met deze goede vraag. Ik leer ontzettend veel tijdens deze show. En ik hoop dat je nog blijft luisteren, want tot vier uur vannacht hebben we het in lust over gezondheid, over liefde, over seks en over goede voornemens. Dankjewel, Clara. Goeie Amy Winehouse, Between the Cheats. Je luistert nog steeds naar Lust. We hebben het over 2012. Het nieuwe jaar staat voor de deur. Wat zijn onze voornemens op het gebied van liefde en seks? Ik ga je even wat sms'jes voorlezen. Uh, mijn goede voornemen is minder aftrekken, zie ik. Oké, okay, goed. Lust, hi. Mijn goede voornemen is de eerste keer beleven. Het wordt tijd met mijn 22 jaar. Um, ik heb er nog meer. Ik wil even. Ik scroll even naar beneden. Ik scroll even naar beneden. Ja, mijn techniek doet het vandaag hartstikke goed. Maar ik ben gewoon eigenlijk een beetje. Een halve digibeet. Um, ja, um, oh, ik heb een heel liguber sms'je. Lust, mijn goede voornemen is... 2012 wordt mijn laatste jaar. Ik ga alles verkopen, steek me diep in de schulden. Dan vakantiefeest en ten slotte altijd slapen. Ik weet nooit met dat soort sms'jes hoe, hoe, hoe serieus ik dat nou moet nemen, Erik. Want het klinkt een beetje als een soort Leaving Las Vegas-achtig scenario... En het kan ook iemand zijn die even denkt, nou, ik ga even een, een, een disturbing smsje uh, sturen. Ik hoop, als je nog zit te luisteren, ik hoop dat dit een grap is. Ik hoop uh, dat je denkt, nou, ik ga die schrijven even plagen. Moet je ook lekker doen hoor. En als, het wel, uh, en als, het, als je het wel serieus meent, dan, dan, dan nee. Het leven moet een feest zijn. We moeten zo lang mogelijk van genieten, toch? Zeker als we jong en gezond zijn, maar ook als we oud en gezond zijn... En ook als we oud zijn of een beetje ziek zijn en een beetje aandoen... we moeten er iets van maken, vind je niet, Erik? Ja, dat denk ik ook. En als je het zo lang van tevoren plant... en al die schulden erbij betrekt, dan, uh, ja, dan uh, sleuren er veel meer mensen mee in de lende. Dus dat Omdat je het geen... dan hebt aangekondigd. Ja, ja, ja heftig. Dat, dat maar ja, dat volgen. zijn hele andere shows. Ik krijg ook een sms uh, ja. en die is uh, als volgt... Uh, is een beetje een vraag aan jou, Erik. Uh, ik leef gezond, ik sport goed, uh, ik eet goed... en toch heb ik heel weinig zin in seks... SMS van een jonge jongen. Hoe komt dat? Weet u hoe jong die is? Um, nee, dat weet ik niet. Dat staat niet in de sms. Uh, als je dat nog even achteraan kan, sms'en heel graag. Maar laten we, laten we, laten we zeggen, als hij zegt dat een jonge jongen is, misschien 20, 30, zoiets. Oké. Okay. nou een, een van de moeilijke dingen waar we vaak tegenaan wandelen is: wat is nou eigenlijk gezond eten? Hm. En we hebben natuurlijk wat, wat richtlijnen van het voedingscentrum. En die roept eet twee stuks fruit en twee ons groenten en nog wat andere dingetjes erbij. Uh, dat is een soort uh, niveau wat ze ingesteld hebben van als je dat nou allemaal alvast doet, dan zijn we al een beetje op weg. Want als je eigenlijk echt vijf of zes stuks fruit zou moeten eten en een halve kilo groente, dan haakt iedereen af. Oh, dan vinden we zeggen, het niet leuk meer. Dat is niet meer te doen, dus laat het maar zitten. Maar gezond eten is ook, waar krijgen we nou onze educatie van wat betreft gezond eten? Hmm. Nou, volgens mij is dat gewoon op de reclameblokken tijdens de televisie kijken. Ja, ja, ja, ja, en ja wanneer dan... mensen, ja, wat zien we dan voorbij komen? Dat zijn de spotjes van, ja, noem alle bedrijven maar op. We zullen ze even weglaten. Die hun producten aan ons willen slijten. En die roepen dan: uw lichaam schreeuwt om zuivel. Of je moet dit of je zal dat. Of dit is goed. Of low fat, noem het maar op. Maar low fat is helemaal niet goed. Low fat niet goed? Nee, hartstikke niet goed. Want wat doe je nou als je low fat hebt? Wat neem je dan als alternatief? Eh. Uh... Su suiker. Ja. ja, als je er geen vet in zet, dan moet er iets anders in komen, anders heb je geen calorie. Dus krijg je koolhydraten. Maar wij zijn helemaal niet ingericht gericht om koolhydraten te eten. Nee? Nee, origineel aten wij. Kijk, je moet altijd denken: ons DNA nu is hetzelfde, maar is exact hetzelfde als dan 10.000 jaar terug. Er is niets aan veranderd of we praten over 0,0001% of zo. Meer is er niet. Het is echt hetzelfde. Dus wij zouden moeten eten wat we toen aten. En toen waren er geen koolhydraten. Anders dan een heel klein beetje uit groenten en knollen. En een beetje fruit, zo afhankelijk van de tijd van het jaar. Dus, dus al die pasta die we naar binnen harken en dat brood nou, dat we dat eten... Dat stond helemaal niet. Wij aten vroeger van al die koolhydraten, maar 1% geraffineerde koolhydraten. En de rest was dan uit fruit. En dat hele totaal maakte, afhankelijk van het seizoen... 20-30% uit van onze totale calorische inname voor de rest niet. Je ziet ook dat alle calorieën die we uit koolhydraten halen vandaag de, de dag, zijn arme calorieën. Het zijn alleen maar calorieën en geen nutriënten. Dus niet, uh, die hebben geen uh, toevoegde waarde op het gebied van. Nee, uh... Kijk, deze jongen die sport veel, dat is alvast wel heel erg goed. Want dat is heel belangrijk. Hopelijk rookt hij ook niet, want dat kan ook vervelend werken. Maar stel dat je nou denkt, joh, juderans drinken, dat komt toch voor die sinaasappeltjes, dat is goed. En is dus. Dus, nee, is niet goed. Oh man, de wereld stort in. Ja, wat moet hij gaan doen om, uh, om die lustgevoelens meer te krijgen? Want ik denk, hij stuurt die sms, ik denk hij is daar wel naar op zoek. Ja, nou, belangrijker zou kunnen zijn dat sporten, om daar bijvoorbeeld wat krachttraining aan toe te voegen, vooral voor de benen, dat activeert allerhand goede hormonen die je nodig hebt. En want geen zin in seks betekent eigenlijk te weinig testosteron. Mannen en vrouwen maken altijd... Ook voor vrouwen? Ook voor vrouwen, want vrouwen maken testosteron in hun bijnieren aan de bovenkant. Mannen doen dat natuurlijk in de testicles. En het wordt allemaal geregeleerd. En dat moet in balans zijn. Een man heeft altijd meer, want die zou minder vet en meer spiermassa moeten hebben. Bij vrouwen is dat juist andersom. Maar stel nu dat je voeding neemt, wat juist tegen je testosteron eh, werkt. We hebben het al even over soja gehad. Mm -hmm. Sojamelk zit boordevol met vrouwelijke hormoon. En als je zoveel input van vrouwelijke hormoon krijgt... Dat is het vervelende van een man. Dan gaat er in de lever een bepaald enzymetje werken. En een enzym is een stofje die van het een het ander maakt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Ja, Transformatetje. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld als ik eiwitten eet. Proteïne is met een mooi woord. Dan heb ik proteïne nodig. Dat noem je dan een protease-enzym. Oké. Okay. Maar nu moet ik zeggen, eerlijk, dit is natuurlijk jouw vakgebied. Jij weet ontzettend veel van biochemicus, voedingsdeskundigen. Wat doen wij? Wat doen wij, simpele zielen? Simpele zielen? zet zit bij de ziel. Uh, als we in, uh, in de supermarkt staan... en we willen zo'n dieet samenstellen... waarmee we ons, uh, ons uh, libido in elk geval ondersteunen. Hoe pak je dat dan aan? Moet je dan op alle pakketjes gaan lopen kijken... van wat zit hier nou eigenlijk precies in? Wat moet je doen? Als je dat laatste dan niet wil doen... dan hoef je maar één ding te doen. dus alleen maar de buitenring van de supermarkt te volgen. Want daar liggen alle vers producten. Alleen maar vers. Vers, vers, ja, vers. Dat is vers, al vers. om te beginnen. Dan moet je natuurlijk zorgen dat je heel veel plantjes eet. Je moet geen vegetariër worden, maar je moet wel heel veel groentes en groene spullen eten. Waarom is dat van belang? Die voorkomen bijvoorbeeld dat jouw testosteron wordt omgezet in vrouwelijk hormoon. Kan je dan ook nog biologisch eten, dan is dat helemaal nog veel beter. Oké. Okay. Nou, dat, dat geldt voor dat, mannen en voor vrouwen? Dat geldt eigenlijk voor mannen en voor vrouwen. Wat je moet doen is proberen je calorieën, met name je koolhydraten, dus je suikers, te vermijden. Als jij yoghurt wil eten, met bosvruchten, dan moet je yoghurt kopen en bosvruchten. Maar en niet yoghurt. Maar geen bosvruchten yoghurt. want dat is fop. Daar zit 3% bosvruchten in, glucose-fructose-stroop, devastating... heel slecht voor je lijf, word je dik van, kunnen we helemaal niet verteren. Ik heb geen verzadigingsgevoel, dan stoppen ze er 0% vet in... en een heleboel andere griebensooi en je blijft ervan uit. Het is gewoon hartstikke slecht. Nou, je, misschien echt waar. Wat een goede manier om 2012 te beginnen met jou, Erik... Want uh, gezond leven wordt echt gezond leven en dus een gezond seksleven, een gezond liefdesleven. Heb je vragen voor Erik? Dan kan je bellen 0800-1121, 0800-1121. Of je sms even naar 9090. Het woordje lust, een spatie en dan je vraag voor Erik. Ik heb Rihanna, een vrouw die er waarschijnlijk niet zo gezond leeft. Die is altijd onderweg on tour, maar die er verschrikkelijk gezond uitziet. En met gezond bedoel ik gewoon heel strak in haar vel en heel sexy man down. rom pa pa bum Voornemen van Ryan, een luisteraar van de show, uh, is... Ik wil graag seks met een vrouw van ouder dan 40. Ik ben zelf 25 en dat wil ik een keer meemaken. Nou, Ryan, je hebt uh, nog ontzettend veel dagen in 2012... om die uh, cougar-wens van jou tot werkelijkheid te maken. Mail ons even als het je is gelukt en uh, of het uh, meeviel of tegenviel. en uh, Of dat dan vanaf nu een nieuwe hobby van je is. Ik heb nog een mailtje. Een iets, uh, mailtje van een iets andere aard. Erik, ik kijk met een schuin oog alweer even naar jou... want ik denk dat jij ons hiermee moet helpen. Het is uh, uh, een mailtje als volgt. Ik hoop dit jaar meer seks te hebben... en ondanks mijn lichamelijke beperking... hoop ik dit jaar ook een levenspartner te vinden. Want alleen is maar alleen. Voor mensen met een lichamelijke beperking... ligt het namelijk allemaal een beetje gecompliceerder. Zo'n onderwerp waar we het... Uh, zo zijdelings al een beetje over hebben gehad... Maar we hebben het natuurlijk over gezondheid. Gezondheid, gezondheid. Hoe bewaak je je gezondheid... en daarmee een gezond seksleven, gezond liefdesleven. Maar wat te doen inderdaad als je moet leven met een, uh, met een aandoening? Ik, we kregen een sms ook binnen. en uh, Even kijken of ik hem er nog bij kan pakken. En dat was, is een sms die... Uh, even kijken, gaat over de, de ziekte van kroon. Zeg ik dat goed, ziekte van kracht? Ja, helemaal goed. Uh, en uh, dat dat soms best een, uh, een obstakel kan zijn binnen de relatie, stuurt diegene. ziektes en seks. Het is eigenlijk een show uh, die we apart gaan doen. Dat gaan we ook doen. Ik, bij deze nodig ik je ook alvast je uit. Laten we over een paar weken daar echt heel specifiek over praten. Maar voor nu even. Als je het te doen hebt met een ziekte of met een aandoening. Hoe streef je dan dat gezonde gevoel naar? Want dat, dat, dat is dan eigenlijk best... Uh, ja, dat. ziekte van Crohn is eigenlijk een aandoening van je darm. Mm -hmm. Die is dan uh, ontstoken en dan flink. En omdat het, het is een auto-immuunziekte, dus hij is chronisch ontstoken. En dat geeft uiteraard hand beperkingen. Uh, het goede nieuws is dat er wel een oplossing voor is. It... Wil ik dan straks van je horen, want we uh, gaan zo het nieuws in. Maar jij zegt dat er is een oplossing als je de ziekte van Crohn... dat is dan heel specifiek voor onze sms'er... Maar het is sowieso goed om nog even door te praten over de mindstate die je zou kunnen adopteren als je te doen hebt met een aandoening of met een ziekte. En je wil dat niet je seksleven of je liefdesleven funest laten beïnvloeden. Mag ik dat straks? Ik ja. ben heel benieuwd dat ja. er een oplossing is. En.